Vissen in droebel water. 5. Hoe weet u dat van John en mij? Dat was niet zo'n kunst, mevrouw De Vijzes. Ze hebben u gezien. Wie heeft ons gezien? Waar? Ethel Rose heeft uw auto voor zijn huis zien staan. Kanai, heeft zij het u verteld? En Collinson heeft u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 Wie zijn dat? Dat weet ik nog niet precies. Mevrouw de Vuizes, kunt u John Matthews hier op de een of andere manier wegkrijgen? Weg? Waarheen? Het geeft niet waarheen. Kunt u er niet voor zorgen dat hij helemaal uit deze buurt verdwijnt? Maar nee. nou, we gaan immers samen weg! Ik kan niet weggaan Wat zonder. Maar begrijp je dat dan niet? Neemt u me niet kwalijk, mevrouw de Vuizes? Ik bedoel dat hij morgen of overmorgen moet verdwijnen. Kunt u daar nou niet voor zorgen? Hè? Misschien kan hij... Wat was dat? Een explosie. Een ontploffing? Ja. Uit welke richting? Uit vet en voel. V Vlug, rijden. Huh? Waarom? Schiet op, onmiddellijk, rijden. Maar, maar wat is er toch? Vlug. Staat er een kortere weg naar Verdervoet? Ja, over het kleine broertje. en, en... Oh, Dan die kant op. Rechts. En dan langs het bosje. Goed zo. Er loopt iemand voor ons uit. Een vrouw. Hier, dat is mevrouw, Stop even. Ja, ze kan meer rijden. Goed. Vlug, kom maar met eens. Ah, ik heb in het dorp een lift gekregen naar het huis van de kolonel. Dat is mevrouw De Vijzes. Ach, Achtig, mevrouw. Goedemorgen, mevrouw. Sengst. Ik ken wat. was dat voor een klap? Nee, ik weet het niet. We gaan naar Verdervoet om te zien wat het is geweest. Huh? Ik dacht dat je bij de kolonel zou zijn. Ja, je altijd staat bij hem voor de deur. Oh, meneer Daly is bij ons een kopje koffie komen drinken, juffrouw Ach, zo, ja. Hey, waarom lopen al die mensen daar over het weiland? Mevrouw De Vijzers, ik geloof dat u hier beter kunt stoppen. Ja, hier. Politieagenten, wat zou er aan de hand zijn? Zo. Mevrouw De Vijzers, u blijft hier, hè? Oh nee! Ja, mevrouw De Vijzer. het is het huisje van Matthews. Ah, het huis! Oh, het, het is in de lucht gevlogen. Mavis, zorg dat ze hier blijft. Oké. Okay. Oh, ah, hij is dood. Ik ga erheen. Oh. Morgen, brigadier. Wat is er gebeurd? Ja, is nogal duidelijk, dacht ik, meneer. Finale de lucht ingeblazen. Dynamiet, vermoedelijk. Oh. Was hij thuis? Ja, ongelukkig genoeg wel. Ja, het meeste van hem hebben ze al teruggevonden, ja, we houden iedereen zoveel mogelijk uit de buurt. Het moet een geweldige explosie zijn geweest. Hè? Ja. Er blijft bijna niets meer over. Ah, het was een ontzettende klap. Ja. Hebt u enig nee, idee hoe nee, het gebeurt? Nee, nee, geen idee meneer. Geen idee. Uh, de inspecteur denkt dat hij misschien dynamiet of zo in huis gehad heeft en uh, dat hij ontploft is. Zo. Ja. Ja, bedankt. Ja, is niks, van. dag meneer. Is hij dood? Ja. Kan ik hem zien? Nee, nee, nee. Alsjeblieft niet. Blijf hier zitten tot u zich wat beter voelt. Och, Kijne, laten we hier weggaan. Zometeen, mijn wees. Hoe is het gebeurd? Dat weet nog niemand. Ik denk dat hij is vermoord. Vermoord? Ja, omdat hij te veel wist van wat er op het land goed omgaat. Och, nee, toch? Mevrouw de Vizes, u moet mij helpen. Anders bent u misschien het volgende slachtoffer. Maar hoe moet ik u helpen? Door me alles te vertellen wat u weet... Nu? Oh, ken moet dat per se ja, nu? Ja, we hebben geen tijd te verliezen. Oh. Ja, het spijt me, mevrouw de Devices, ik weet dat het pijnlijk is, maar... Uh... Ik, ik, ik zal u vertellen wat ik weet. John had me gevraagd bepaalde dingen uit te zoeken. Wat voor dingen? Ja, over die twee mannen, die Myers en die Dawson. Ik wilde weten waarom ze hier waren. En weet u waarom ze hier zijn, mevrouw de Devices? Komt uw man aan, mevrouw De Devices. Denk erom, geen woord over u en Matthews, hè? Geen woord. Grip. Ja, goed. Oh, kom, rustig maar. Wat is er gebeurd, meneer Daly? Is het waar dat het huis van Matthews in de lucht is gevlogen? Ja, ja, er is blijkbaar een of ander ongeluk geweest met dynamiet of zo. <grijpteel> is hij dood? Uh, ja, ja. Je vrouw is een beetje van streek, Gordon. Ze heeft net gezien hoe ze de resten van Matthews uit de tuin hebben gehaald. Oh, het, het was verschrikkelijk. Het huis is in de lucht gevlogen. Ja, Je kan beter met mij weer naar huis komen, hè? Uh, wilt u haar auto zo lang onder uw hoede nemen, meneer Daly? komt in orde. dan niemand die me vraagt waarom ik hier ben. We weten best waarom je hier bent. Je wilt mij terug? Ja, hij wil mijn verslag. Hij wordt ongeduldig. Ja. <lacht> nou, waar, uh, waar moet ik gaan zitten? Alle hotelkamers zijn hetzelfde. Je krijgt nooit meer dan één stoel. En daar zit ik al op. Ga maar op bed zitten. Ja, Ken. Wanneer kan ik haar terugkrijgen? Mijn baas begint lastig te worden. Ja, het duurt niet zo lang meer. Ja, wat een geluk dat we nu tenminste weten waar alles om draait. Hm? Wat zeg je daar? Heb je wat gevonden? Ja, in de bibliotheek van de kolonel. Ja, daar heb ik vanmorgen een paar uur doorgebracht... ...voor jij me oppikte in de auto van mevrouw Diva. Mag je zomaar overal in het huis van de kolonel rondlopen? In ieder geval mocht ik dat vanmorgen wel in zijn bibliotheek. Ja, nou, ik had tegen hem gezegd dat ik zijn boeken zo graag eens wilde bekijken... ...en daardoor voelde hij zich reuze gestreeld. En heb je nog iets gevonden? Wat dan? Ah, laat Ken het maar vertellen. Voor het geval dat ik het mis heb. Je hebt het niet mis, Mevis. Vertel het maar. Ach, waar zijn mijn papieren? Ja, weet je. Ik heb in de bibliotheek wat aantekeningen gemaakt. Er is een goudader op het landgoed. Je bent gek. Ze is helemaal niet gek, Dick. Goud? Iemand heeft hier een ader ontdekt. Ja, je bedoelt. Uh... Een paar korrels of zo, of, of een paar kleine klompjes. Maar een ader? Een echte goudader? Ik weet niet hoe groot of hoe klein die ader is en of het wel een ader is. Maar de idee kwam bij me op toen we met Annie Watson zaten te praten. En sindsdien heb ik het laten rijpen. Nu ben ik er zeker van. Ken, er is geen twijfel mogelijk. Het is trouwens de oorzaak van alle ellende. Je ja, weet je, ik heb heel lang in de bibliotheek van Roos gezeten... en ik heb een stuk of tien, twaalf boeken over de geschiedenis van deze streek uitgezocht. Mm -hmm. In de eerste drie boeken die ik pakte, zag ik dat iemand sommige bladzijden had gemerkt. Mm -hmm. En toen ontdekte ik dat al die boeken gemerkt waren bij passages die betrekking hadden op goud hier in de buurt. Mm -hmm. En dus begon ik aantekeningen te maken. Het is te zeggen, uh, voor Ethel Rose binnenkwam. Maar eerst moest ik natuurlijk een paar notities hebben... over de geschiedenis van de kleins hier in de buurt. Ja, om iemand die me eventueel zou verrassen te misleiden, begrijp je? En nou, waar zit dat goud? Hier dichtbij? Nou, het schijnt dat er hier in de bergen een oude verlaten goudmijn is... bij de bovenloop van de hemlock. Weet je, Jacobus IV had al Hollandse mijnonderzoekers in dienst... die in deze streek voor hem werkten. Ja, Iedere maand ging er een aardige hoeveelheid goud naar de koninklijke munt in Edinburgh. Ja, maar waarom wordt dat goud dan niet geëxploiteerd? Bieden de autoriteiten daar iets van af? Ja. Juist, niemand exploiteert het omdat niemand weet dat het er is. Ja, maar er bestaan toch blijkbaar boeken over de geschiedenis van deze streek. En dat van Jacobus IV en uh, zijn Hollandse mijnonderzoekers, dat is toch bekend? Ja wel, ja, wel, maar de exploitatie bracht steeds minder op, tot er op het laatst geen korrel goud meer gevonden werd. Het, uh, het laatste geologisch rapport van Schotland. Heb je daarover nog iets kunnen vinden, mevrouw? Nou, en of, kijk eens. Er was een klein boekje met een slappe kaft... waarin een uittreksel stond uit dat rapport. Zo. Ik heb het natuurlijk niet allemaal kunnen lezen... maar er staat duidelijk in... dat er nog wel degelijk sporen van goud in deze streek voorkomen. Er staat hier dat er maar vijf plaatsen in Schotland zijn... waar ooit goud is gevonden. Goudsporen? Deze is er één van. Die vind je toch in bijna elk land? Dat is zo. Sporen. Maar laten we nou eens rustig nagaan hoe dit allemaal is begonnen. Tjur. Ja, uh, veel water. Zo. Goed zo. Dank u. Ja, Het begon toen een zekere Collinson in een rotspleet viel. <laughs> Dick, het is al veel eerder begonnen. Laten we van dat punt vertrekken. Goed. Misschien had hij weer exploitable sporen van goud in de heuvels ontdekt. He? En is hij vermoord? om hem het zwijgen op te leggen. Bijvoorbeeld, ja? Ja. Maar luister eens. Het is toch niet zo dat je gewoon door de bergen dwaalt... en dan plotseling goud vindt? In Schotland in ieder geval niet. En je moet weten dat er ergens goud in de grond zit... en je moet weten waar je moet op letten. Dat klopt. Wist Collinson dat er hier goud in de grond zat? Ja, maar natuurlijk... Kijk nu eens, kijk nu eens die kaart van de rivier. Hmm. Die roze strepen hebben helemaal niets met zalm te maken. Oh nee? Nee, dat is de kaart die, die. Collinson in zijn zak had toen ze hem dood op de bodem van de ravijn vonden. Ja. Klopt dat? Klopt wat? Ja, iedereen heeft tot dusver gedacht dat de rode strepen op die kaart hier eh, de plaatsen moesten voorstellen waar de zalm zich meestal ophield. Maar Collinson viste niet. Nee. Wat zouden die rode strepen nog meer kunnen betekenen? Oh, ik begin het te begrijpen. Mm. Die strepen geven misschien de plaatsen aan... waar een goudlaag in de grond zit. Oh, oh, oh. laten we het wat voorzichtiger uitdrukken, hè, Dick. Het zouden misschien aanduidingen kunnen zijn van goudsporen. Mm. Ja, Barney Watson had op zijn oude dag nog meer liefhebberij dan stropen. Oh ja? Goudwassen? Ja. En op deze kaart heeft hij eigenhandig de plaatsen aangetekend waar hij goudsporen had gevonden. Ja. Kijk maar. Kijk. Hier. Ja, ja, ja. En hier, hier heb je het. Op die plaatsen. Oh, Allemaal binnen een kwart mijl langs de bovenloop van de rivier. Ja. Zie je? Iedereen die iets met deze kwestie te maken heeft... weet dat er ergens op het land goed goud moet zitten. Ja, behalve wij. Hm, tot nu toe. <laughs> Ik heb het gevoel dat het halve dorp altijd vermoed heeft... dat er ergens in deze heuvel een goudader zou kunnen zitten. En ik vermoed dat die oude Watson er bewijzen van had gevonden. Ik ben de laatste tijd een heleboel aan de weet gekomen over goud. O ja, wat dan? Ja, kijk, het gebeurt vaak dat een ader... Hè, die, ja. die eeuwenlang verborgen heeft gelegen... plotseling in een rivieroever aan de oppervlakte komt... Nadat de aarde bij een, bij een abnormaal hoge waterstand is weggespoeld. Ja, of soms ook bij een, bij een rivier tussen de wortels van een boom die tijdens een storm is omgewaaid. Ja, ja maar als Watson echt aanwijzingen heeft gevonden dat er hier goud zit. Ja. Hè, en als hij dat aan Collinson heeft verteld. Hm? Ja, wie heeft Collinsen dan vermoord? En waarom? <laughs> maar dat is niet zo duidelijk als men kan. Huh? Ja, de man of de vrouw die er ondertussen ook achter was gekomen, heeft Callensum vermoord om hem voorgoed te laten zwijgen. Man, als jij het bij het verkeerde eind hebt, zal dat de ergste vergissing van je leven zijn. Een goudvondst in Schotland. <laughs> nou, het is er niet te geloven. Ik ja, kan me natuurlijk vergissen. Hè. Misschien is er geen goud. Misschien, misschien is Callensum werkelijk per ongeluk van die rots afgevallen. Goed, maar... Ik vind dat we dan eens wat uh, nauwkeuriger moeten letten... op de vreemde manier waarop, waarop iedereen zich hier gedragen heeft. Hoe ah, bedoel je? Uh, wat mankeert Ethel Rose bijvoorbeeld? Ze danst maar met die tabot uit Glasgow om de vlam van de kaars heen. Hè? Net te stel, <laughs> nachtvlinders. <laughs> en Rose? Ja? Hè? Hij zegt maar steeds dat hij Myers en Dawson niet kent. Ja. Behalve dan uh, als twee mannen die op zijn landgoed komen vissen. Maar, maar toch stelt Dawson hem voor het landgoed aan hem te verkopen. Ja, dat is ja. waar. Waarom wil Dawson het landgoed zo graag kopen? Ja, inderdaad. Hij en Myers hebben net zoveel verstand van vissen als, als een koe van schaken. <laughs> ja. Ja. Zeg eens, en wat wilde mevrouw Devizes met Matthews? Mm. Ja, behalve dan dat ze zijn met metresse was natuurlijk. Maar weet je, ze weet meer dan ze heeft verteld. En bekijk de dood van Matthews, Dick. Zelfs inspecteur McNab zal niet geloven dat het een ongeluk is geweest. Ja. Ik durf er heel wat voor verwijten dat polk al op weg is hierheen. Matthews moet geweten hebben waarom Collinson werd vermoord. Hij wist wat er aan de hand was. Ja. ja, het is duidelijk dat iemand die opslagplaats met dynamiet... achter zijn huis in de lucht heeft laten vliegen. Maar waarom? Dick, doe toch niet zo naïef. Hij was bezig iemand in het nauw. te... Wat is er? dat schiet me iets te binnen, zeg. Hey, ik denk dat ik weet wat je bedoelt. We hebben de auto van Dawson een paar keer voor het huis van Matthews zien staan, weet je nog? Mm -hmm. En we zijn toen teruggegaan. Als hij bezig was in het nauw te drijven, waarmee dan? En uh, in welk opzicht? Zij Matthews niet dat Barney Watson hem om een paar patronen had gevraagd? Dat klopt. En hij zei dat Watson ze wilde hebben om er zal mee te strooien. Ja. Maar stel nou eens eventjes dat hij wist dat Watson ze voor iets anders nodig had. Ja. Veronderstel nu even dat hij, dat hij wist dat die oude Watson iets anders had gevonden. He? En dat hij die patronen nodig had om beter bij de ader te kunnen komen. Hey. Nou, het klinkt niet erg geloofwaardig, Ken. Het spijt oh. me. Nee, ik werk al sinds de oorlog als journalist in Schotland. En ik mm -hmm. ken Schotland. Nou, als er iets was geweest... Dat doe ik maar in de verste verte leek op een goudvondst, dan had ik het moeten weten. Cheers. Hm. maar zoiets heeft zich de laatste tien jaar niet meer voorgedaan. Dick, je vergist je. Ik herinner me twee gevallen. Maar dat er ergens goud is gevonden? Ja. Wanneer? Waar? We hebben een jaar of drie geleden een artikel gehad over goudwassen in Sutherland. Ja, nee, viste je niet zo aan. Ach. Goudwassen, dat, dat doen ze in Wales. Heer nog sir. Doen de vakantiegangers het voor de grap? Ja, echt? Ja, iedereen doet het wel eens ergens. Ach. Ik herinner me dat artikel over dat goud in Sutherland nog wel. Er ja, woont daar een oude man. Die zo af en toe een paar korrels uit de grond was. Waarmee je 20 twintig pond per jaar verdient. Maar wat jij en Kent het over hebben, dat is een goudvondst. Brokken goud van een ader. Die langs een rivier over plotseling is komen bloot te liggen. Nee, nee, nee, nee. Nee, dat wil bij mij niet in. Uh, Zodik, jij kent het grootste deel van het verhaal nu, hè? In ieder geval weet je het voornaamste. Vertel me nu eens... waarom zou ik iemand proberen mij op klaarlichte dag te vermoorden... door me een patroon dynamiet naar het hoofd te houden? Ja. Ah, ik denk dat jij ergens opgetrapt hebt. Ach. Oh, en, uh, en Matthews dan? Die heeft waarschijnlijk zelf een ongeluk gehad... met dat goedje dat hij achter zijn huis had opgeslagen. Ach. En vraag jij me maar rustig door. Hè? Ik heb overal een logisch antwoord. Met Daly? Meneer Daly, hier is een dame die u wenst te spreken. Kan ik u doorverbinden? Ja, dank u. Alsjeblieft, mevrouw. Meneer Daly? Met wie spreek ik? Uh, met uh, Pamela Humphries. Hebt u misschien een ogenblikje voor me? Waar bent u, mevrouw Humphries? Uh, beneden in de hol van het hotel. Ik kom zo bij u. Dank u wel. Dat is de eerste die het eigen beweging kon bichten. <laughs> Ze komt je alleen maar uitnodigen voor het huwelijksfeest. Meer niet. We zullen zien. Wil je dan iets drinken? Koffie? Of iets anders? Uh, echt niet. Nou, laten we dan daar gaan zitten. Daar is het rustiger. Uh, graag. Zo. Uh, uh, mijn uh, vriendin, mm -hmm. Sheila Henderson, heeft me opgebeld. Ze vertelde me dat u haar in Glasgow hebt opgezocht. Uh, dat klopt. En ze heeft me echt geholpen. Um, eh, ze, ze heeft u verteld dat ik Jim Collinson heb gekend. Nog uit Rhodesië. Ja. Waarschijnlijk vraagt u zich af waarom ik u dat niet eerder verteld heb. Wel, ik moet zeggen dat ik het wel bijzonder vreemd vond, ja. Maar nu begrijpt u het natuurlijk wel waarom. Uh, nee, hè? nee, nee, ik begrijp er geen steek van. Waarom hebt u het me niet verteld? Eh, um, Reggie wist er niets van... Ja, het is allemaal nogal pijnlijk, maar... Uh, Jim Collinson... Nou ja, hij mocht me erg graag. Oh. En ik had hem voor ik uit Rhodesië vertrok laten weten hoe ik er tegenover stond. We hadden elkaar in Salisbury leren kennen kort nadat mijn man was overleden. Heeft hij u gevraagd met hem te trouwen? Ja. En ik heb zijn aanzoek afgewezen. Oh. Was u verbaasd toen u hem hier weer ontmoet? Ha, heel erg zelfs. Ik geloof ook niet dat u mij opzettelijk achterna is gekomen of zo. Het was mm. hier niet... Hij was hier nu helemaal geboren en getogen. Het was allemaal louter toeval. Juist. Schotland is een klein land. En wij waren beide Schotten die naar huis zijn teruggegaan. En uh, hebt u kolonel Roos nu verteld dat u hem in Rodege al had herkend? Nee, nee. Dat wist u wel, maar uh, niet dat Jim met me had willen trouwen. Weet u dat nu wel? Ik heb het hem vanmorgen verteld. Oh, zo. En waarover wil u mij nu spreken, mevrouw Wel, uh, Ik geloof dat ik toch wel iets zou willen drinken. Uh, koffie misschien, zou dat kunnen. Ja, maar natuurlijk, achter u zit een belletje. Huh? Wil u daar even op drukken? Oh, uh, dit hier? Ja, ga. Jim Collinson had me bedreigd. De avond voor hij werd vermoord, zei hij... dat hij tegenover Reggie een boekje over me zou opendoen... tenzij ik hem hielp. Mm -hmm. Hij zei dat hij Reggie zou vertellen... dat onze verhouding in Rhodesië wel iets meer was geweest... dan gewone vriendschap. Maar hij zei dat hij zijn mond zou houden... als ik er bij Reggie op aandrong het land goed te verkopen. Verkopen? Aan ja, wie? Uh, aan hem. U hebt gebeld, meneer. Ja, we zouden graag koffie willen hebben. En uh, wat koekjes. Voor twee personen? Mm. Goed, meneer. Dank u. Uh, en heeft hij een bod gedaan? Nee, hij was van plan er de volgende dag na het diner mee voor de dag te komen. En voor hij dat kon doen, werd hij vermoord. Ja. Hebt u er nog bij kolonel Roos op aangedrongen het landgoed te verkopen? Nee, nee. Ja, dat was niet meer nodig. Omdat Cullensen dood was. Tja. Ja, het moet een geweldige opluchting voor u zijn geweest, mevrouw Anfors. Ah, ja, zeker opzicht, ja. Mm -hmm. Dat moet ik eerlijk toegeven. Maar het was me liever geweest... als ik op een andere manier uit die moeilijke situatie was gekomen. Elke andere oplossing was beter geweest. Mm -hmm. En nu deze... wilt u mijn raad hebben, nietwaar? Ja, ja, ik... Ik weet niet wat ik moet beginnen. Ik, ik maak me zo verschrikkelijk ongerust. En uh, weet u waarom Collinson het landgoed wil kopen? Hij wou het me niet vertellen... Niet precies, tenminste. Oh. Maar uh, hij zinspeelde erop dat hij het als een soort belegging beschouwde. Een plaats waar hij later kon gaan wonen nadat hij zich uit zijn zaken zou hebben teruggetrokken. Just. Maar hij scheen te beseffen dat de kolonel het nooit zou willen verkopen aan de zoon van de vroegere rentmeester. <laughs> Ik neem aan dat hij dat goed geraden had... Reggie wilde het landgoed toch Oga. al niet kwijt... maar dat zou voor hem helemaal een reden zijn geweest... om er zelfs niet aan te denken. U beseft toch wat dit betekent, mevrouw Huffress. Ik bedoel, in de ogen van de politie. Als Collinson werkelijk is vermoord... ken ik niet tenminste twee mensen die een duidelijk motief hebben. Ach, u bedoelt toch niet... Toch, het... meneer. Oh, dank u wel. Alsjeblieft, meneer. U, u bedoelt toch niet dat... Net... Jim Kansen in de travijn heb geduwd. Het lijkt me niet uitgesloten. Melk? Uh, nee, nee, nee, zwart en uh, geen suiker. Ik zei. twee mensen. Wat zou u zeggen van de kolonel? Dat. <laughs> dat is onmogelijk. Waarom bent u dan naar hier gekomen? Ja, ik, ik, ik vond dat u het moest weten. U bent bij me gekomen in de hoop dat ik het met u eens zou zijn, mevrouw Humphreys. Dat ik zou zeggen dat u of de kolonel Collinson onmogelijk kan hebben vermoord. Maar dat is toch ook onmogelijk? Dat is het helemaal niet. Maar dat is belachelijk. Reggie wist totaal niets van Jim Collinson en mij. Behalve dan dat we elkaar in Salzburg hadden leren kennen. Ja, dat hoopt u, mevrouw Humphreys. U weet het niet zeker. Ach, uh... ja, wat moet ik beginnen? Niets. En wat gaat u doen? Niets. Ik ben de politie niet. Colonel Rose heeft me alleen maar bij de arm genomen... om een onderzoek in te stellen naar de manier waarop Collinson de dood heeft gevonden. En waarom? Hij zal dus... Wat is er? Huh? Niets, niets, niets. Ik, uh, ik moest aan iets denken. Mevrouw Humphries, u hebt me erg geholpen. Ik dank u wel. Ja, ik hoop dat het waar is. Uh, ik moet nu gauw weg. Uh, u zegt toch tegen niemand dat ik hier geweest ben, hè? Nee, nee, ik zeg niks. Bedankt voor uw bezoek. Tot ziens dan. Dag, mevrouw Humphries. Ja, dat is een goeie, meneer ik. Dat is een goeie Dat is een goeie Hallo, Deli. Wat gevangen vandaag? Klaassen Nee, nee, nee, dat mag ik niet beweren Tijd voor een borrel aan de bar? Ja, ja, da, da, dat konden we wel eens doen Ja, het is anders wel duur vissen, hè Tegen vijf pond per dag Hoezo? Brengt het niet genoeg op? Dat zal ik je later nog wel eens vertellen Whisky? Vraag. Twee grote, alsjeblieft. Twee whisky-soda, meneer? Komt in orde. Ik wou eens even met je praten, Deli. Ja, ik heb het op het hart. Dat klinkt erg alarmerend, zeg. Wat is het? Ik wou je waarschuwen om je lange neus niet in mijn zaken te steken. Ah, kom, kom, Dawson. Zo lang is die nu ook weer niet. Ik heb je gewaarschuwd, Deli. Ja, ik ben niet doof. We zijn Dat is dan heel plezierig voor je. Ja. Maar ik zal mezelf nog een beetje meer plezier doen... door lak te hebben aan jou en je waarschuwingen. Duidelijk? Uh, alsjeblieft, heren. Uh. Tjus. Tja, dan zal kolonel Roos binnenkort... naar een nieuwe speurhond moeten uitkijken. Duidelijk. Meijers en ik willen dat landgoed kopen. En niemand zal ons dat verhinderen. Behalve dan misschien de tegenwoordige eigenaar. De kolonel verkoopt. Wees daar maar niet bang voor. Hij en zijn zuster zitten bijna aan de grond... ...omdat ze niet weten hoe ze die boel rendabel moeten maken. Twee whisky soda, ja. En wat heb ik ermee te maken? Dat is het hem juist. Je hebt er niks mee te maken. Maar wat doe je? Je geeft hem adviezen die hem ervan afhouden. Het enige wat ik doe is uitzoeken wie Jim Collinson heeft vermoord. En Rose vertikt het om iets te doen voor hij dat weet? Zo is het, Dawson. Maar jij weet even goed als ik, Daley... ...dat Collinson van die rots is gevallen... Niemand heeft hem aangeraakt. Niemand had ook maar de minste reden om hem Jean te vermoorden. Donnie en niemand denkt ook Jean dat Donnie. hij is vermoord. Behalve ja. dan Colonel Rose. Dat is uh, niet helemaal juist. Oh nee. Wie dan nog meer? Ik. <laughs> denk je werkelijk dat hij is vermoord? Ik kom nou op. Ik uh, denk het niet. Ik weet het zeker. Zo. Wel, het kan me geen bar schelen hoe zeker jij dat Bruncola, denkt te Bruncola. weten. Maar ik zeg je dat Jeroen dat idee van moord uit zijn hoofd moet praten en ons dat land niet moet laten kopen. Dat is mijn laatste woord. En als ik dat niet doe. dan is wat er met Matthews is gebeurd nog maar kinderspel vergeleken met wat jou zal overkomen. Hé. Hey. Weet jij dan wat er met Matthews is gebeurd? Dat is niet zo moeilijk om te raden. Dat was ook zo'n amateur die de vier detectives had gelezen. Ja, zegt dat wel. Maar geef me nou toch eens antwoord op. Dawson. Denk je nou heus dat kolonel Rose ook maar één woord gelooft van jullie verhaaltje... dat jullie zijn landgoed willen kopen om er een vakantieoord van te maken? Natuurlijk wel. Waarom zou hij het niet geloven? <laughs> Mijn beste amateur zakenman. Dat zal ik je dan eens vertellen. Hij weet al lang dat jullie hier niet waren om te vissen... Jullie kunnen nauwelijks een hengel vasthouden. Het enige waarop hij zit te wachten is... dat ik hem vertel waarom precies jullie hier wel zijn. Doe dat maar gerust. Zodra ik weet wie Collinson heeft vermoord. De rest knappen we daarna wel op. We? Ja, ik en de politie. De, de politie? Ja, wie anders? Die zitten ook op me te wachten tot ik ze vertel... wie de eigenlijke moordenaar is. Jij of Myers? Ik, ik of... Nee. Neem nog een whisky -dorsen. Je hebt hem nodig. En wat wel mevrouw Humphries? Hm. Mm. Een geruststelling die ik haar niet kon geven. Hè? Oh ja? Ze heeft me nu verteld dat ze Collinson nog uit Rhodesia kende. Oh. Nou, mag ik het zout hebben. Oh ja. Wel wat laat, niet? Ja. Ze wilde niet dat Roze te weten zou komen. Collinson heeft haar willen dwingen Roze toe over te halen het landgoed aan hem te verkopen. Nee. Ja, hij was van plan met zijn bot voor de dag te komen. Die javert toen hij vermoord werd. Dank u wel. Dus uh, zij had ook een motief om Collinson van kant te maken. Ja. Hm? Maar ik geloof niet dat zij het heeft gedaan. He. Mm. Uh, ze zit ontzettend in de rat, zoveel Roos. Ja. Mm. Ze heeft het niet met zoveel woorden gezegd, maar... ze had rekening met de mogelijkheid dat Roos weet dat Collins haar bedreigde. Ze hoopte de... dat ik haar op dat punt kon geruststellen. <laughs> dat kon ik natuurlijk niet. He. Denk je dat Roos... Nee, dat ik... Ja. Ah, Roos, ik weet het niet. Maar ik weet zeker dat Collins is vermoord. En... Ik weet ook waarom. Er zit wel degelijk goud in de grond. Nee. Mm. Ah. Collinson moet dat ontdekt hebben. Mm. En uh, iemand heeft hem vermoord om te zorgen dat hij zijn mond zou houden. En Roos weet dat ook. Maar waarom heeft hij jou dan in dienst genomen? Hm? Ja, dat begon plotseling op me door te dringen... toen ik afscheid nam van mevrouw Hemfries. Ja. Waarom heeft Roos me gevraagd? Om uit te zoeken. Of Collinson is vermoord? Nee, nee, nee, nee. Om uit te zoeken wie hem heeft vermoord. Ja. En toch moet er nog iets zijn. Jongens, ik heb het. Maar wat bedoelen jullie? Hij wilde dat jij zou uitzoeken waarom hij werd vermoord. Het goud. Dat, dat is het. Hé? Huh? Ja. Roos gebruikt mij eenvoudig om erachter te komen waar dat goud zit. ja. He. Hij weet dat Collins niet per ongeluk in die rotsplit is gevallen. En ja, hij wil erachter komen of dat gebeurd is... omdat hij ergens in de heuvels goud had ontdekt. En hij weet ook dat er vroeger op het landgoed... Hè, ergens goud gevonden is. Dat blijkt uit al die aantekeningen en die boeken in zijn bibliotheek. Juist. Maar eh, natuurlijk, hij wil vooral weten waar dat goud zit. Ken, mm -hmm. het klopt als een bus. Ja. Maar Als het waar is, bewijst dat één ding. Wat? ...Rose hem niet heeft vermoord. Vind je? Ja. Ja, dat vind ik. Luister, ja. bekijk het dan eens van deze kant. Hè. Rose is erachter gekomen dat Collinson goud heeft Ja. Rose vermoordt Collinson... Ja. ...om te voorkomen dat hij het aan een ander vertelt. Ja. Maar nu heeft Rose toch nog één belangrijk punt over het hoofd gezien. Ja, maar natuurlijk, hij weet niet waar dat goud zit. Precies... En eh, wat zou dan zijn volgende stap kunnen zijn? Oh, heel eenvoudig. De volgende dag toevallig een particulier detective tegen het lijf lopen. Vooral iemand die totaal vreemd is in de streek. Nou, ga verder, ga verder. Nou, hij brandt natuurlijk van verlangen om die particuliere detective te vragen... voor hem uit te zoeken waar hij dat gauw kan vinden. Oh, juist, ja, juist. Hm? Maar dat kon hij natuurlijk niet doen... omdat een particulier detectief meestal geen geoloog is. Nou, meestal niet, nee. nee. En uh, ook niet omdat als Rose Collins hem vermoord had... die detective onmiddellijk zou begrijpen dat hij een motief had gehad... Ja. en misschien wel naar de politie zou gaan. Ja. Maar uh, er bestond nog een andere manier om erachter te komen waar het goud is. Ja, natuurlijk. Door die particuliere detectief een onderzoek te laten instellen... <laughs> of Collinson al of niet werd vermoord. Juist. En dat is allemaal mogelijk als Rolls... Collinson heeft vermoord. Als. Ja. Als. En hij is ja. nog maar één van de vijf of zes verdachten. Hm? <laughs> dat is juist. Iedereen heeft nu een motief. Hm. Iedereen weet dat er hier goud in de bergen zit. Maar ze praten er niet over. Hm? Zelf niet tegen elkaar. <laughs> nee. We zullen ze dus uit hun tent moeten lokken. Ja, ja. Mm -hmm. ja, maar hoe... Twee woorden er al om geduldig. Meijers en Dawson. Ja? ja? Waar zijn die eigenlijk op uit? Ja, ik weet het niet. Maar ik heb daar straks Dawson tegen het lijf. Pens die nog. Uh... Nee, ja, nee, dank u wel. En hij vroeg me een borrel met hem te gaan drinken in de bar. En eh, daar beloofde hij op de, op de hoffelijkste manier me te vermoorden als ik mijn neus nog verder in zijn zaken zou steken. Wat? Ja. Ja, die heeft natuurlijk dus zijn een kaarten laten kijken. Misschien, ja. Hij probeert Roos zover te krijgen dat die hem en Myers, zijn bezitting verkoopt. Dat <lacht> is begrijpelijk. Maar hij weet nu dat Roos niets onderneemt voor ik mijn onderzoek heb afgesloten. Maar wat wil hij dan? Weet is... hij van dat goud? Ja, eh, dank, dank u. Heel. Of hij van het goud weet, daar ja. ben ik zeker van. Maar tegen Roos zegt hij dat hij het landgoed wil kopen om er een vakantieoord op te bouwen. Waarom probeert hij jou dan te intimideren? Hmm. Hm? Ik denk dat hij en Meijers in tijdnood beginnen te raken. Ja, dat kan. Misschien hebben ze gehoord dat Ethel Roos met die tabel bezig is. Ja. Het is een wetlief. Nee? <laughs> ze hebben allemaal goudkoorts. Goudkoorts, ja, maar... Zeg, als we niet gauw iets doen, valt er weer een slachtoffer. Ja. Wat dan? Een valzet. En... Eh, ik heb zo'n idee dat we dat vandaag zouden moeten doen. Ah. En wat moet ik doen? Niets. Hier blijven. Misschien heb je voor morgen je verslag, Dick. Ah, Tilly. Middag, kolonel. Wat verschrikkelijk, hè? Die Matthews. Ja, het was niet best... Het verdraait stom van hem. Hij heeft toch wijzer moeten zijn. Mm -hmm. uh, wat is er dan precies gebeurd? Ach, ik weet niet meer dan wat ik heb horen vertellen. Dat dynamiet moet op de een of andere manier in de schuur achter zijn huis zijn ontploft. En toen is de hele sante kraam de lucht in gegaan. Weet u zeker dat hij zijn dynamiet daar bewaarde? In de schuur achter het huis? Ja, een stenen schuurtje. Tenminste, dat heb ik me laten vertellen. Welke versie heb jij? Ik heb helemaal geen versie, maar ik meen te weten dat er geen ontstekingsmechanismen in de schuur waren. Dat is vreemd, hè? Hé, geen... Hoe weet jij dat? Matthews heeft me dat schuurtje zelf laten zien en die diatomietpatronen ook. Oh ja? Mm -hmm. Oh, maar natuurlijk, dat is waar ook. Dat was ik vergeten. Je bent op een avond bij hem geweest, hè? Ja. Hmm. Een eigenaardige kerel, naar wat ik er zo van hoor. Mm -hmm. Een beetje... Ongegeneerd. Hij geneerde zich er tenminste niet voor... om met die avond interessante dingen te vertellen. Zo? Wat dan? Hij had het over Barney Watson. Watson? Kende hij die dan? Dat moet wel, want uh, die was een paar weken geleden... bij hem komen aanlopen om dynamiet van hem los te krijgen. Dynamiet. Wat moest hij daarmee? In de hemlock onder water laten ontploffen. Dat dacht Matthews, tenminste. Om te ontploffen? Mm -hmm. Om zalm te stropen? Ja Hoe is het mogelijk? Ik heb altijd gedacht dat die oude Bani daar te fatsoenlijk voor was nou, Maar het kan natuurlijk Hij begon oud te worden Nou, misschien werd hij wat ongeduldig en wilde hij een vlugger methode proberen mm, Zijn dochter was heel verontwaardigd toen we met dat idee bij haar aankwamen Aan ah, die? Mm -hmm. Heb je die dan ook al gesproken? Ja Luister nou eens, Daley. Vind je niet dat je nou wat al te diep aan het spitten bent? <laughs> Matthews, toen Watson en de manier waarop hij stroopte... en nu zijn dochter weer. Dat heeft toch niets te maken met het ongeluk dat Collinson is overkomen? Het was geen ongeluk. Weet je dat zeker? Ja. Hij is vermoord. En Barney Watson en Matthews hebben er wel degelijk mee te maken. Dan zou ik wel eens willen weten wat. Dat weet u, kolonel. Ik... Daly, als dit een spelletje nee, is... Nee, het is geen spelletje. Er moet hier op het landgoed een goudader zijn. Oh. Ja. Ja, dan... Uh... Ja, en u hebt het van het begin af aan geweten, kolonel. En ook dat dat precies de reden is waarom Collinson is vermoord. Dat zijn maar praatjes, Deli, geruchten. Ze zeggen al jaren dat er hier goud in de grond zit. Maar het zijn sprookjes. Collinson hoopte dat het waar was... en daarom wilde hij met alle geweld dat ik het landgoed aan hem zou verkopen... Het is een fata morgana, Deli. Er is hier geen goud. Hij is voor niks vermoord. Waarom hebt u me dan gevraagd uit te zoeken wie hem heeft vermoord? En waarom? Ik, ik, ik, ik, ik wil zekerheid hebben. Ik wil weten wie er allemaal achter dat vermeende goud aan zitten. Dat kan ik u zo vertellen. Iedereen. Uw zuster, die Talbot, Myers, Dawson. Allemaal. De anderen zijn dood. De, de anderen? Ja, Collinson, Matthews en Barney Watson. Watson? Die is ermee begonnen, ja. Dit wel eens eerder gezien, kolonel? Nee. Wat is dat? Een kopie van een kaart die ze op Collinson hebben gevonden. Het heette dat op die kaart de plaatsen staan aangegeven waar je in de hemlock sam kunt vinden. Hebt u die kaart werkelijk nooit eerder gezien? Ik zweer het, Daly, Ik heb ze nog nooit gezien. Watson heeft ze getekend kort voor hij dood ging. Wat zeg je dan? Nou? Matthews wist dat hij die kaart had en probeerde ze los te peuteren van zijn dochter. Ook al? Ja, dat kon niet meer, want Collinson had ze al. En hij was de man die ze gebruikt heeft. Die kaart heeft niks met zand te maken, kolonel. Oh, nee. Nee, nee, nee. Die rode strepen geven de plaatsen aan waar goudsporen in de grond zitten. Dan kom, geef maar hier. Nee, nee. Nee, kolonel, nee. Ik zal ze u te gepaste tijd nog wel eens laten zien. Vanavond ga ik naar de bovenloop van de hemlock. Naar de plaats van de moord. En tegen de tijd dat ik terugkom, zal ik u het antwoord kunnen geven waarvoor u me eigenlijk hebt gestrikt. Wat bedoel je? Dat ik u dan zal kunnen vertellen waar die goudader zit. Deli, ik... U hebt alleen een kleinigheid over het hoofd gezien, kolonel. Wat dan? Er bestaat in dit land een wet die zegt dat iedere vindplaats van goud onmiddellijk aan de regering moet worden gemeld. Bedoel je, bedoel je dat ik... Ach nee. Ik bedoel dat u daar geen rekening mee hebt gehouden. Tot vanavond. Ah, huh? Meneer Daly. Goedemiddag, van Roos. Ah, Gordon. Hallo, meneer Daly. Stoor ik? Helemaal niet. Die vijzers en ik lopen een paar rekeningen door. Meer niet. Oh, zal ik niet liever later terugkomen? Nee, nee. Gaat u liever zitten. Alsjeblieft. We gaan zo meteen thee drinken. Ik kom morgen wel terug, juffrouw Roos. Ja, doe dat, Divisies. Ik heb voor vandaag eigenlijk genoeg van die ellendige rekeningen. Omrasteringen, brandstof, drainage, vervoer. Altijd weer het oude liedje. En het kost altijd meer dan dat het opbrengt. Nog gewist vandaag? Uh, daar is de laatste tijd niet veel van terechtgekomen. Ik heb het veel te druk. Maar uh, mijn karabijtje voor de kolonel zit er bijna op. Dus één dezer dagen zit het er bijna op. Zo. Ja, ja. Ik geloof dat ik nu alles weet... wat er over de dood van Collinson te weten is. Ik ga straks weer naar die rotspleet... en ik verwacht er al het bewijsmateriaal te vinden dat ik nodig heb. Devices, wil je morgen zo tegen deze tijd weer terugkomen? Uh, ja, dat zal ik doen, uh, juffrouw Woos. Uh, goedemiddag, meneer Deling. Vraag mevrouw Gray of ze de thee wil binnenbrengen. Uh, de thee... Eh, uh, zeker, juffrouw Rose. Meneer Daly, mm -hmm. is dat waar? Wat is waar, juffrouw Rose? Nou, dat Collinson... Vermoord is? Ja, dat is waar. Door wie? Misschien weet ik dat vanavond. Oh, juist... Waar zit onze vriend Talbot op het ogenblik? Heeft hij zich nog laten zien? Ja. <laughs> dat dacht ik al. Hij is vasthoudend. Oh, maar dat neemt u hem toch zeker niet kwalijk, hè? Hij ziet een kans om een, een slordige duit te verdienen als hij zijn troeven goed uitspeelt. Ik begrijp u niet. Breng de thee maar hier, meisje. Dankjewel. Suiker, meneer Deel? Nee, Nee, dank u. Wat bedoelt u met dat een slordige duit verdienen, meneer Daly? Talbot weet evengoed als u dat er hier een goudader in de grond zit. En hij weet ook dat u die wetenschap voor uzelf wilt houden. Oh. Waarom schrikt u daar zo van? Melk? Nee, nee, nee, nee, dank Je, je hebt ook niet lang nodig gehad om daarachter te komen, hè? Vijf dagen. Heeft hij gelijk. Denkt u dat er hier goud zit? Juffrouw Roos, dat is de reden waarom Collinson is vermoord. Die had ontdekt waar? Een koekje? Of misschien een klein? Nee, nee, nee, dank u wel. Ik ben, uh, ben heel tevreden met een kopje thee, dank u. Weet u waar dat goud zit? Misschien. Vanavond weet ik het zeker. Als ik de ravijn nog eens heb onderzocht. Ik kan u weinig nieuws meer vertellen, hè? Nee. Denkt u dat ik Jim Collinson heb vermoord? Er is één ding waardoor ik die theorie heb verworpen. Wat dan? Die snijwonde in zijn hals. Die is veroorzaakt door een, door een scherp instrument. Een mes of een haak of zoiets. Voor hij van die rots werd afgegooid. En ik kan me niet goed voorstellen dat u hem met zoiets te lijf bent gegaan. hè? Je veroorzaakt. Meneer Daly, ik heb Collinson niet vermoord. Maar ik wist wel dat hij de vindplaats van het goud had ontdekt. Ja, oh. nou, we zijn bijna aan het einde van de weg. Ik vermoed dat we vanavond laat... of anders morgenochtend precies zullen weten wat er is gebeurd. Gaat u nu al weg? Ja, ja, ik moet er van door, juffrouw Roos. Bedankt voor de thee. In ieder geval hebt u goed geraden, wat taalbod betreft. O oh ja. Hij probeerde mij te laten betalen voor zijn stilzwijgen. Zulk zwijgen is altijd te duur, Juffrouw Roos. Goedemiddag.